Uur. Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt nog steeds op veel plekken in Israël en de Palestijnse gebieden gevochten. Er zijn aanvallen in Jeruzalem en in het noorden bij de grens met Libanon. In de Gazastrook zijn de luchtaanvallen de hele dag doorgegaan, zegt correspondent Nasra Habiballa. En er vallen daar veel slachtoffers. Gaza is natuurlijk een enorm uh, dichtbevolkt gebied. Um, dus mensen die vluchten wel. Volgens de VN zijn er zo'n 120.000 mensen uh, die op de vlucht zijn uh, geslagen. Maar ja... Echt weg kunnen ze natuurlijk niet, want Gaza is hermetisch afgesloten. Ze zoeken dekking op rustige plekken, bijvoorbeeld in scholen. Door de blokkade komt er geen brandstof, stroom, eten en water meer het gebied in. Een man uit Zwijndrecht heeft 24 jaar cel en tbs gekregen... voor een gruwelijke moord twee jaar geleden. Hij zaag dat slachtoffer in stukken en stopte de lichaamsdelen in koffers... Ook vier medeverdachten stonden vandaag voor de rechter. Twee van hen kregen zware straffen. Maar twee anderen werden vrijgesproken van moord. Je hoort verslaggever Paul Verspeek van Rijmond. Daarvan zegt de rechter, ja, die wisten niet dat er een moord zou worden gepleegd. Eentje is dan wel veroordeeld voor het wegwerken van het lichaam. Die heeft daar een straf voor gekregen. De ander had de koffers gekocht, maar wist helemaal niet wat daarmee ging gebeuren. Die is zelfs helemaal volledig vrijgesproken. Twee vrijspraken. Dat heeft bij de nabestaanden, waarvan heel veel in de zaal zaten vanmiddag in Dordrecht... wel de nodige voet. Opgewekt. Waarom de man het slachtoffer om het leven bracht, dat is niet duidelijk geworden tijdens de rechtszaak. En de laatste Nobelprijs, waarvan we nog niet wisten wie hem zou krijgen, is bekend. Die voor economie. Die gaat naar de Amerikaanse wetenschapper Claudia Goldwyn. Ze is gespecialiseerd in de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Goldwyn werd vanmorgen wakker en ze moest aan haar man vragen wie er had gewonnen. Ik wacht eerder, ik dacht het was seven uur. En dat zou niet de tijd voor de Nobel. Everyone weet de Nobel is was Ze doet al jaren onderzoek naar de loonkloof. Ofwel, waarom mannen meer verdienen dan vrouwen. Begin december kan ze de prijs in ontvangst nemen. Het weer, vanavond en vannacht, kan er mist ontstaan. Morgen vroeg blijft dat even hangen. Maar daarna prikt de zon vaker door de wolken heen dan vandaag. Dan zo'n 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de AMBB. In Noord-Holland heb je nu zo'n 10 minuten vertraging op de A9 naar Alkmaar... tussen Aalsmeer en Knopend Raasdorp. Het rijdt langzaam over 5 kilometer. Op de A10 Zuid richting de A10 West... tussen de afritten Amsterdam Centrum en Slotervaart... ook 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de N247 Amsterdam-Horen... tussen de A10 en Broek in Waterland. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet.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 I'm I no match for your politics. like a classic orchestra, Ophelia's dead to through your. bye Vandaag. Nee, dat heeft alles te maken met de afgelopen donderdag. Toen wij verbannen werden. Want toen was ZFM Zandvoort actief met een Zandvoort sportcafé. Waarop wij de uren even af moesten staan. Geen nood, we hebben dan altijd die herhalingsuren. En die filmen we maar wat graag in met live muziek. Uh, straks komt Flora uh, bij ons langs om even wat uh, te laten horen van haar uh, nieuwe EP. En misschien wel het album, ik weet het ook niet. Maar we uh, gaan dat in ieder geval straks van er horen. Uh, de aftrap van vandaag was uh, van Francis album Black. More is not the answer. Waar heb ik dat nou uh, mee te maken? Nou, dat heeft alles uh, te maken met ook vrijdagavond in de Piers. Want daar was PAM Bond die zijn album release show deed met... ...werk van Ernest weet. Tenminste, hij heeft de, de muzikale vertaalslag gedaan. En in dit uur gaan wij zeker nog iets laten horen van dat album. Waarschijnlijk zelfs twee tracks. En in het laatste uur komt ook nog een track uh, voorbij. Um, en waarom zeg ik dat? Omdat ik uh, zo gek ben geweest... ...om op, uh, bij 3 voor 12 Noord-Holland er een een of ander release uh, verslag uh, bij te maken... En daarbij heb ik ook gezegd, nou, het leek wel alsof Hemingway aan het, uh, weer uh, tot leven is gekomen in die zaal. En dat was ook een beetje het geval met Francis Alban Blake in 2022. Maar dat was uh, de broer van PM Bond Frank die dat uh, uitvoerde. Samen met de leden van Alaska. Dus dat uh, moest ik een beetje het vergelijken eigenlijk maken met deze. Uh, more is not the answer. Goed, we gaan uh, verder. Hier is uh, Christy met een akoestische uitvoering van Storm. Ze heeft hem volgens mij ook hier gespeeld toen ze hier bij ons was. Alleen toen ontbrak het de piano en die zit er hier wel op. Mm -hmm. Mm -hmm. Midden in de nacht Word ik opgeschrikt. Door de deur bel ik doe open en mijn wereld staat even stil. Samen met jouw vader reis ik naar de eerste hoop. niet wetend hoe ik jou. Ik alles om me heen en heb alleen maar oog al voor jou in deze storm. staat even stil, omringd door sirenen. Doctor and the doctor's wife, struggling hard to build a life, and sometimes luck or a log washes on the shore. Take Bolton from the Indian camp, trudging through the cold, wet sand, with a cross cut saw firmly in his hand. Steamer magic sailing past through the woods, past the cottage, and past the two big men on the little Help me understand what it means, what it takes to be a man. Show me where confusion starts. Show your place among the gingen we dus terug naar de afgelopen vrijdagavond, daar in Volendam, de Piers, de popzaal die ineens een theaterzaal werd. Want ja, dat was dus toch wel een beetje de stemming. wat betreft het album-release-verhaal van PEM Bond. met inhoud arm. het is een verhalenbundel van Ernest Hemingway. En daar heeft hij eigenlijk een beetje de muziek op gemaakt. Uh, ook in dezelfde volgorde van de hoofdstukken zoals Hemingway ze heeft uitgebracht. Zo heeft hij, uh, P.M. Bondes, dus, dit op de gevoelige plaat gezet. En je hoorde The Doctor and the Doctor Survive. Um, daarin hoorde je toch ook hele belangrijke teksten. Want wat uh, was nou het geval? Deze Ernest Hemingway, die heeft uh, ergens in de jaren zestig. Ik geloof aan het begin van de jaren zestig. Heeft hij een eind aan zijn leven gemaakt met een. Jachtgeweer. Dus dat uh, ik weet niet of dat helemaal slaat op dit nummer. Ik geloof het niet. Uh, want anders dan zou ik dan meteen ook uh, gecorrigeerd worden door de, uh, de mensen al daar. Maar ik uh, weet dat um, Ernest Hemingway zelf sowieso... want dat heb ik hem zelf horen vertellen... dat hij een eind aan zijn leven heeft gemaakt... ...vanwege behoorlijk wat depressies... ...het zat ook, ook niet helemaal mee in het leven... ...hij uh, kon een aantal dingen niet uh, verwerken... ...en dat was allemaal een beetje... ...het verhaal. Goed, um, we gaan... Uh, ...daarvoor hoor je trouwens Christy met Storm... ...wie terug naar de popronde... ...van afgelopen zaterdag... ...want die werd gehouden in Haarlem... ...en daar was Ingeland Lambo... ...ook aanwezig... ...en twee keer zelfs... één keer uh, solo op de Dakkas... ...en de tweede keer met Bent... En dit is denk ik ook wel een beetje met de uitvoering van de band Will She Ever Know. There is this place in her heart. Where the door is open, the key is locked. friends.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 see me Come and see me Come and see me in Colorado Come and see me in Colorado Come and see me in Colorado. Come and see me. Come and see me in Colorado. Zo. Deze man die hadden we een paar weken terug hier in de studio. Je hoort wel wat op de achtergrond. Dat heeft te maken met de gasten van vanavond, want Flora is inmiddels ook binnen. Dus we kunnen zo direct uh, na zevende... zo'n beetje wel uh, gaan beginnen, denk ik. Um, want dat is de reden. Vanavond geen herhaling, maar gewoon echt een live-uitzending. Dat heeft alles weer te maken met een sportcafé... die afgelopen donderdag de lucht inging. Of online, hoe je het, hoe je het noemen wilt. Uh, want Zetter van Zandvoort besloot om... het Zandvoortse sportleven wat meer voor het voetlicht uh, te brengen. En dat was de reden waarom wij de zendtijd even hebben afgestaan. Maar vanavond halen we dat dus gewoon in. Uh, Colorado was van Bernard Hering. Want die man die was hier een paar weken geleden geweest. En die opname die je net hebt uh, gehoord... die is ook van die uitzending. Dus dat is alweer uh, leuk als we dat uh, kunnen laten horen. Endless Drifting heet uh, het nieuwe album van Marble Waves. We gaan straks uh, praten met Merel van het hoofd. Zij is een van de bandleden. En die bandleden die komen toch geografisch gezien toch behoorlijk ver uh, vandaan uh, van elkaar. Wel in Nederland hoor, daar niet van. Maar ze zijn verspreid over verschillende provincies. En dat is dus zo dadelijk. Maar eerst de titelsong van dat album: Endless Drifting. heet uh, de band Endless Drifting is het uh, album wat niet zo lang geleden is uitgebracht en ze hebben er zelfs ook nog een uh, optreden mee gedaan, een album release show een heuse, en als we dan uh, het uh, toch even over hebben over, deze, over dit album, Marble Waves met Endless Drifting, dan kunnen we er ook even beter over praten, want we hebben toch iemand aan het telefoon, Merel van het hoofd, alsof we het afgesproken hebben, maar dat is ook zo uh, Merel, goedenavond Goedenavond, ja. Dat ja. Zeker een beetje afgesproken. <laughs> ja, want, want <laughs> er is best al wel wat tijd en energie erin gestoken door jullie met als band. Ik zei net, ja. geografisch gezien komen die bandleden overal vandaan. Hè? Want een deel Utrecht, Bergambacht heb ik begrepen. En er is ja. er één uit Amsterdam wat er gaat. Klopt. Ja, en een geentje uit Hilversum. Dus uh, we zijn. Oh, uit Hilversum, hier. ja ja. Dus. ja. Maar uh, dus, uh, is, is de, de band, de DNA van de band nou uit Noord-Holland? Utrecht of wat is het? Want anders gaan we ruzie maken met uh, die uh -oh. collega's van 3 voor 12 Utrecht. Weet je. Dus ja, daar komen dat we dat er nooit gebeuren. uit. Ja. ja, dat is. Uh, we stalken jullie alle twee eigenlijk. Noord-Holland ja. en Utrecht. Ja, maar, dat uh, dat <laughs> hebben we in de gaten. Dus, uh, maar ja. goed. <laughs> ja, nee, het is van de woon in Utrecht. En we spelen ook terwijl ik morgenavond in, uh, op het kleinste podium van Tivoli vredeburg een uh, show. Dus dat is we ook wel een klein beetje een thuiswedstrijd. Maar ja. ja, we zijn ook regelmatig in Amsterdam en Noord-Holland te winnen. Ja. ja, want uh, de album release show die was wel weer gewoon. Amsterdam in Cynetol. Klopt, ja. ja okay. Dat was uh, vorige week zondag, uh, ja. iets meer dan een week geleden. Ja. En dat was wel echt even een feestje. Dat was wel een heel fijne ontlading en een soort van, uh, ja, een eindpunt van een lange periode waar we naartoe hebben gewerkt. Ja, wat uh, is Marble Waves in de Notendop? Wat, wat maken jullie? Ja, we maken uh, indie folk pop eigenlijk. Dus uh, hm. we zijn een, een independent band en... Uh, ja, er zit echt met een randje tussen folk en pop en met invloeden van Americana onder andere. Ze mm. um, dus zijn niet heel erg in één genre te vangen, maar we experimenteren daar ook een beetje mee. Zoals dit album net weer iets meer pop dan onze EP die in 2020 uitkwam. Mm. Maar uh, die folk-invloeden hoor je altijd. Dus veel uh, akoestisch gitaarwerk, ook meer stemmige zang en uh, een beetje dromerige poëtische teksten eigenlijk. Ja, er zijn een aantal mensen waarvan ik weet dat die ongeveer een beetje hetzelfde maken. Zoals een Lisette Aviva, maar bijvoorbeeld, en dan was ik even, uh, had ik de, de naam uh, in mijn hoofd zitten, maar ik ben het alweer kwijt. Dus, dus het is nou weer goed. In ieder geval, uh, jullie zijn niet de enige in ieder geval. Nee, zeker. En we hebben ook echt veel grote voorbeelden. Oh, ja. dus, ik uh, weet het alweer. Ik weet het alweer. Ja, Mill Millen, Waar Oké, nou, ja. die zijn mij dan ook niet bekend. Dus nee. uh, dat ga ik even opzoeken. Leuk. Ja, ja die ook dus. Maar goed, ja. uh, maak je verhaal af. Nou ja, we hebben het ook veel grote voorbeelden, ook uit uh, vervlogen tijden. Maar een Fleetwood Mac bijvoorbeeld zijn we heel erg fan van, een mm. uh, Crosby, Stills and Nash. Maar ook een First Aid Kit, uh, wat meer uh, hedendaagse band is, uh, mm. dat zijn ook echt wel invloeden voor ons. Ja, um, waar gaan jullie soms over? Er zit vaak een element van de natuur in, dus uh, ja, we houden wel een beetje van dat... Uh, dat Dromerige, etherische, ja, over natuur, maar ook over liefde. Zoals dus natuurlijk heel veel uh, nummers in de muziekwereld. Um, maar het gaat ook vaak een beetje over een soort zoektocht naar jezelf, of een soort, ja, net een wat moeilijkere periode, hoe je daaruit komt. Een beetje het licht aan het einde, the light in the darkness. Dat zijn ook veel thema's. Ja, ja, dat is, uh, uh, licht en duisternis, als ik het zo ja. hoor. Ja. ja, ja. Uh, is dat een beetje ook uh, de wereld zoals jullie die nu bekijken? Ja. Uh, nou, we zijn, uh, we zijn een redelijk vrolijke band hoor. Daar, ja. uh, daar niet van. We hebben heel veel lol met z'n allen. Mm. Um, maar uh, ja, we zijn, ook, uh, we zijn ook vrij jong met een aantal. Dus uh, ja, het gaat ook een beetje ook over volwassenwording, denk ik, op, uh, op sommige gebieden. Zeker de nummers die al een aantal jaar geleden geschreven zijn. Die, um, ja, die gaan soms ook een beetje over Oké, okay, zoektocht in het leven. Van waar hoor ik nou en wat is mijn plek? Wat is het pad dat ik graag wil bewandelen? Ja, ja want uh, jullie zijn uh, best al, alweer een tijdje bezig. Want ik, uh, ik ja. zat eerst even van... Is dit nou het debuut? Nee, want jullie hebben ergens in 2019 en 2020 ook nog wat uitgebracht. Ja, ja dat was in 2020 inderdaad. Eind 2020 hebben we een EP uitgebracht. Die uh, heet gewoon Marble Waves. Mm. En daar staan zes liedjes op. Dus dat was ons echt onze allereerste verschijning op het uh, muziektoneel. Ja. En nu is het een volledig album met, uh, met elf nummers. En deze keer ook op vinyl uitgebracht. Dat was ook nieuw voor ons. En heel erg leuk om eindelijk zo'n plaats vast te hebben na al die voorbereiding. Ja. Dus dat is erg leuk. Ja, um, ja hoe, hoe zijn de reacties uh, op... Het album. Goed. We hadden meer dan 100 mensen bij onze release show, wat ontzettend leuk was. Echt een warm bad om voor zoveel fans te spelen. Zelfs een paar mensen die uit het buitenland waren gekomen, speciaal. We hebben we ook al de eerste bestellingen van de plaat uit Amerika binnengekregen. Dus dat is wel heel bijzonder, dat je denkt: oh ja, het zijn toch niet alleen onze vrienden en onze ouders die hier naar luisteren. <laughs> maar ook echt mensen die we helemaal niet kennen aan de andere ja. kant van de wereld. Ja, dus overal vandaan, als ik het zo hoor. Ja, ja zeker. Nou ja, dat, dat is alleen maar uh, verheugend in dat opzicht. Um, ja, wat, maar goed, uh, ja, de optredens, want jullie hebben er dus nu eentje gehad. Sienentol Tol mm -hmm. is uh, geweest, maar um, ik ga toch wel ervan uit dat er misschien nog wel meer optredens er nog aan zitten te komen. Ja, ja zeker. Dus morgen in, in Tivoli in Utrecht, dat heel erg leuk wordt. Eh. Het is morgen ook Hugged Drummer Day, dus uh, knuffel je drummen, dat gaan we ook zeker doen. Aha. Um, en we spelen bijvoorbeeld uit mijn hoofd even 21 november volgens mij... in de, de vocadefabriek in Den Bosch bij de Blue Room Sessions. Huh? Dat is een heel leuke concertreeks, heel erg leuk georganiseerd is... En we doen ook vaker radiooptredens en we spelen in de Krimpen en Waard binnenkort nog, in een cultuurhuis en nou allerlei dingen eigenlijk en de lijst wordt ook steeds groter. Ja, dan nog, ja, wat waar ik nou zeggen? Oh ja, ik weet het weer. Ja, ik zit af en toe. Het mijn gedachten wel eens een beetje weg en dan zit er ergens een lek bij mijn bovenkamer. Maar ik weet het weer, jullie maken toch ook wat clips, had ik al gezien. Ja. Ja. ja, zeker. Onze, onze die komt van de Filmacademie, dus dat is heel erg handig voor ons. Ah, dat is inderdaad dus, handig, ja. Uh, ja, dus ja. we hebben een clip gemaakt bij de eerste single die dit jaar uitkwam, What If, die staat mm -hmm. op YouTube en is overal te bekijken. En we hebben ook nu, net vorige week toen het album uitkwam, een soort behind the scenes clip uitgebracht ja. bij een heel lief klein nummer. En daar zie je echt beelden van ons toen we in de studio zaten in februari dit jaar... Ja. Hoe we, hoe we aan het opnemen waren. En dat was ook echt een heel bijzondere periode. Dus ik vind het ook erg leuk dat daar een clip van is... waarin we ook een beetje met mensen kunnen delen hoe dat eruit zag. Ja, hoe belangrijk is dat dat, dat er ook clips van jullie zijn? Ja, weet je, in deze in DNA is er toch veel, veel beeld. Weet je, ook op Instagram en alle social media... is het gewoon heel fijn als je ook iets kan laten zien... en niet hmm. alleen maar iets kan laten horen. En zeker ook voor de jongere generatie. Dus ja, clips zijn zeker belangrijk. Maar het is ook intensief, gaat ook veel werk in zitten... Dus het blijft natuurlijk altijd een afweging van waar liggen je prioriteiten. Je zou het liefst bij elk nummer een videoclip maken... maar dat is helaas ook uh, niet helemaal te doen nog voor oh, ons. Oké. Okay. Um, ja, een clip. Ik uh, weet dat die ook bij dit nummer zit, On and On. Mm -hmm. uh, is dat het uh, dat, uh, nummer waarbij een uh, soort van compilatie... en dat dit uh, het nummer is waar jullie dat bij gebruikt hebben? Ja, dit is het, uh, het nummer waar uh, een studioclip bij zit, inderdaad. En okay. voor mij gaat het ook, als ik die beelden zo bekijk en naar de tekst luister... Dan denk ik ook een beetje gewoon aan het eigen pad dat wij als band proberen te bewandelen. En hoe we aan de weg proberen te timmeren al jaren. En uh, ja, ik word er zelfs nog steeds wel een beetje emotioneel van als ik die beelden bekijk. En hoeveel plezier we daar hadden. Ja. En, maar ook hoe hard, hoeveel hard werk het is. En die combinatie uh, is wel heel bijzonder. Dus ja. dat vind ik een leuke clip bij de ja. nummer. Nog een afsluitende vraag. Waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Ja, overal. Uh, ja, we zijn op Instagram te vinden onder Wave Music. Ook op Facebook onder Marble Waves. En natuurlijk qua luisteren kun je ons op alle streamingplatforms vinden. De Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube. Wat je maar kan verzinnen, uh, we zijn vast wel te vinden, dus dat uh, moet helemaal goed komen. Goed, dan gaan we hem uh, laten horen. De, het, het nummer waar die clip bij zit, het, eigenlijk alles uh, waar, uh, waar ze mee bezig zijn. On en on van Marble Waves. The jacket that's my home De kat in de regen en ik heb hem laten vertellen... Paul houdt helemaal niet van katten, maar uh, wat dat er gaat... Uh, dacht ik, nou, nah, ik ga hem toch bij wijze van gimmick uh, laten horen. Cat in the Rain, hij uh, speelde hem dus ook afgelopen vrijdag... in de volle bandbezetting, ik kom ons, zo wat, uh, mijn woorden niet uit. Uh, maar uh, dat is ook zoiets als eenmalig, want dat is uh, alles... eigenlijk met Hemingway, want het is een slice of time... En dat wil dus zeggen dat je eenmalig ergens getuige van kan zijn. En dan verdwijnt het ergens op de tijdlijn. En zoiets was dat dus eigenlijk ook met dat optreden van afgelopen vrijdag. Dat deed je dus een beetje denken aan Francis Almond bleek een jaar eerder in april van 2022. Dat was ook zo'n een beetje eenmalig. Maar goed, dat, daar hebben die jongens van Bond hebben daar toch kennelijk een beetje patent op. Om het een beetje lekker exclusief te houden. Maar goed, het maakt niet uit... Cat in the Rain heb je dus uh, kunnen worden. Daarvoor on and on van uh, Marble Waves. We gaan verder met uh, muziek uh, hier van Milou Mignon en City Lights. So young I was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 I never never would dat er iets van een applaus klinkt maar dat is het dus niet Milou Mignon is bezig met een album dat is geint iets een beetje over een muzikale zwerftocht te zijn een wandeltocht zoiets. en City Lights is daar één onderdeel van van dat werk wat ze dus uit gaat brengen de laatste keer dat ze wat uitbracht was trouwens Nederlandsstalig en dit is Engelstalig uh, daarvoor hoorden we Cat in the Rain van de heer PA Bond. En daarover gesproken, uh, ik ga maken even een klein zijstapje. Want er zijn, denk ik, een aantal vrienden van mij die aan het luisteren ik, zijn. Maar straks uh, tussen 7 en 8 hebben wij een klein beetje concurrentie. Want dan uh, schijnt er ook nog een uh, radioprogramma waar ik ook uh, veelvuldig naar luister. Maar alleen dit keer kan ik dat niet doen. Uh, en daar zit ook uh, materiaal van de heer PA en Bond in. En uh, dat is bij de Cornuiten Roy en Kees. Dus die uh, gaan straks tussen 7 en 8 nog het een en ander uh, laten horen. Uh, Kees dan niet, maar Roy is er in ieder geval wel. Uh, dat straks. Maar eerst nog even muziekmateriaal van de heer Patrick van Zandwijk en zijn uh, Robin Scholt, God, Godschalk. En dat brengen ze dus uit onder Tuskhead. En dit is ook onze eigen opname van destijds Loose Control toen ze hier bij ons in de studio waren. In upon the fire, our hearts with pure desire. Slowly put your lips on mine.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 you away. Each day it brings you back to me. Forever now the blind can see. The you just me to the ball. But your smile makes me lose all control. The ground won't spare enough food of free. Just grab my hands, I won't let En dat was Tuskhead uh, wat betreft uh, Loose Control. Uh, er is ook een aanleiding uh, wat, wat, dat, uh, wat dat gaat. Want er is het een en ander te melden over Tuskhead. Uh, want komende... Uh, Vrijdag komt er een nieuwe single uit. Staat ook uh, trouwens op onze website. We hebben het uh, eventjes gemeld wat, uh, wat er gaat uh, komen. Uh, die single die heet uh, Breaking the Man. En ja, daar zit uh, ook wel een uh, heel verhaal uh, bij. Want uh, Breaking the Man gaat over de strijd met ziekte en de impact daarvan op jezelf, je relaties en je geloof. En de single is volledig opgenomen met gitaren van het merk Vintage Guitars. Uh, waar ik met. Tuskhead, sinds halverwege 2023 de trotse officiële endorsed artist van band. Uh, vertelt Patrick over de single. Hij uh, is trouwens uh, samen met Robin uh, niet in Nederland. Want uh, ze zijn uh, ergens in Amerika. Bezig om uh, dat uh, Breaking the Man. Uh, wat, uh, wat een onderdeel is van meer materiaal wat eruit uh, gaat komen. Uh, onder meer zijn ze in Nashville uh, te vinden. En daar uh, wordt het een en ander uitgewerkt over dit uh, verhaal. En t, t, t, er komt nog veel meer bij. Het is volgens mij niet alleen een EP die uh, gaat komen... maar er is uh, veel meer uh, onderweg... Ja, um, we, we, zijn, uh, we gaan zo dadelijk natuurlijk uh, kijken en luisteren naar uh, Flora, want die uh, is in de studio. Daar gaan we natuurlijk, uh, natuurlijk het een en ander over horen. Over het materiaal wat ze maakt, want er uh, komt nog het een en ander aan. Niet alleen als het gaat om nieuw materiaal, maar ook uh, optredens en allerlei andere aanverwante zaken. Dus dat uh, allemaal straks. Uh, nu sluiten we dit uh, eerste uur van uh, tussen zes en zeven af. We gaan uh, straks uh, gewoon weer vrolijk uh, verder. Uh, Helene die maakte, uh, um, ja die, die, die nodigde hier en daar wel eens wat mensen uit. Om Helene's living room, Helene's room uh, te doen in de P60. En zelf kan ze er ook wat van. Romance with a shotgun. Tot aan het nieuws van zeven uur.